Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Zuid-1 doden gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Volgens de eerste berichten is er een onbekend aantal gewonden. Of er bij het ongeluk radioactiviteit is vrijgekomen is niet bekend. De fabriek staat bij bagnols sur cèze in de buurt van Orange. De onderhandelingen met Griekenland over uitbetaling van het volgende deel van de noodhulp... worden voorlopig niet hervat. Het IMF en de Eurolanden hebben de uitbetaling van de volgende 8 miljard euro opgeschort... omdat Griekenland zich niet aan de bezuinigingsafspraken hield. De Griekse premier Papandreou beloofde gisteren... dat er nog eens 2 miljard euro zou worden binnengehaald... via extra bezuinigingen en nieuwe belastingmaatregelen. Maar de internationale geldschieters zijn daardoor nog niet overtuigd. Volgens ingewijden willen ze eerst afwachten... of het Griekse parlement akkoord gaat met de extra bezuinigingen. Er komt een hertelling van de verkiezingsuitslag... in de Duitse gemeente Noordhoorn... De burgemeestersverkiezing werd gewonnen door de sociaaldemocraat Berling, maar omdat hij slechts 57 stemmen meer had gekregen dan de Nederlander Frans Willem, worden de stembiljetten opnieuw geteld. Er waren ook 400 stembriefjes ongeldig verklaard. Willemme was de kandidaat voor een coalitie van drie partijen, waaronder de Duitse Christendemocraten. Hij was in Nederland eerder burgemeester van de gemeente Dinkelland. De uitslag van de hertelling wordt woensdag bekendgemaakt. De hagelbuien van zaterdag hebben in Zeeland voor miljoenen euro schade aangericht. Een Zeeuwse verzekeringsmaatschappij spreekt van de grootste hagelkalamiteit uit zijn geschiedenis. Er zijn al 1250 autoschades gemeld. Volgens de maatschappij hebben hagelstenen zo groot als golfballen veel auto's in een poffertjespan veranderd. De verwachting is dat de totale schade uitkomt rond de 4 miljoen euro. Het weer overwegen bewolkt en af en toe wat regen. Aan de kust harde wind met mogelijk windstoten. Temperatuur 18 graden in het noorden tot 21 in het binnenland. Morgen frisser en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. En op de A28 Assen-Amersfoort tussen de knopen de Lankhorst en Hattemarbroek. Tot zover de verkeerd...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 At midnight of Alcazar So if you want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 En kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort. Tot min zat is en voldaan. Hier aan de kust, zeeuwse kust. Is zoals het gaat hier aan de. Keur.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 Wat een... Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denken. je? Ik, maar we hebben gewoon hier. Als je niet in hebt, vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen. Moet je eruitjes bij? ZFM maakt maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. ZFM. 24 uur per dag. Hieten de MUZIEK Another dusty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else? If I You to scratch my back, could you manage that? Like it me, yeah, chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the head. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. <laughs> You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 Ben yes.